Uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen zeven van de negen verdachten in de Mallorca-zaak. Die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman... De rechtbank legde de verdachte twee weken geleden straffen tot zeven jaar cel op. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat de jongens schuldig zijn aan Carlos dood. Maar niemand laat er tot nu toe een woord over los. En daar heeft de rechter ze flink op aangesproken. Voor jezelf zal je altijd weten wat de waarheid is. En dat anderen dat van jou weten. En dan zal deze zaak nooit echt tot een einde komen. Er is een oud gezegde dat nog steeds geldt. In de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting. Oftewel, het zal je altijd blijven achtervolgen. Meerdere verdachten hebben al laten weten in hoge beroep te gaan tegen de uitspraak. Een oud-ambtenaar van de gemeente Den Haag heeft bekend... dat ze zeker 19 paspoorten heeft vervalst voor zware criminelen. Kreeg ze zo'n 1000 euro voor. En zo'n paspoort belandde uiteindelijk ook bij Ridouan Tachi. De vrouw zegt zelf dat ze niet wist dat de paspoorten voor criminelen waren... De paspoorten waren wettig, maar de namen kwamen niet overeen met de pasfoto. En heb je een pakketje besteld, dan kan het flink langer duren voordat hij aankomt. PostNL en DHL hebben moeite om alle bestellingen nog van Black Friday weg te werken. En daarbovenop komen ook alle Sinterklaasinkopen... De bedrijven hebben ook nog eens te maken met personeelstekorten. Kortom, heb je echt snel wat nodig, dan kun je het best gewoon naar de stad. En het is Marokko gelukt. Ze zijn door naar de achtste finale op het WK in Qatar. Verslaggever onder Beukers keek mee naar de wedstrijd in een wijkcentrum in Den Haag. De Marokko supporters daar hadden alle vertrouwen in hun team. Voor sommigen zal het een grote verrassing zijn. Maar voor uh, wij als uh, voetbalkenners van het Marokkaans elftal zien we dit niet als een verrassing aankomen. En wat doet dat dan met je? Ja, geeft ons een heel trots. Uh, Trots gevoel, blij. Ja, ik ben super trots. Dit, is, uh, dit gebeurt niet vaak. En uh, ik vind het mooi om dit mee te maken in mijn leeftijd. De laatste keer dat Marokko de achtste finale van het WK wist te halen is 36 jaar geleden. In Den Haag, maar ook in Rotterdam en Amsterdam staat de politie nu op scherp. De vorige overwinning zorgde namelijk voor rellen. Krijg je nog wat weer? Vanavond en vannacht koelt het op veel plekken af tot net onder nul. Morgen veel bewolking, alleen in het noorden een beetje zon. En er staat een stevige wind en het is koud dan met maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons... dus de files worden nu langzaam maar zeker korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten oponthoud. Maar op de A10 is het nog wat drukker. Op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Zaanstad. Daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de N230 rijdt het langzaam van Maarsen naar Utrecht... Voor de aansluiting met de A27 moet je nog rekenen op een kwartier tijdverlies. Verder is het nog druk op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar rijdt het langzaam tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar staat ook nog zo'n 10 kilometer file in totaal. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog 5 minuten oponthoud bij Knopend Muiderberg.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 No! politieke en seksuele onderdrukking. Tenminste, grote lijnen. Welkom bij deze standpoort. Draait door met The Rolling Stones... en Undercover of the Night. We gaan gauw verder met muziek... want er ligt best nog wel wat te draaien. Bijvoorbeeld deze van eigen bodem Ghana. Gamma. was was showman. We're the pilgrim I was the prom Dank. Pray van de Bondfilms, Skyfall, Adele en daarvoor hoorde je Fame van David Bowie met de medewerking van John Lennon en daarvoor Ganna uit Utrecht met First Morning Train, eh, allemaal songs die een beetje in de lijn van Leonard Cohen ligt. Dit is die Dier. ze komen uit IJsland, Bringing Back the Feel. niet zo'n bekend nummer geweest van Shocking Blue. Maar het stond wel ergens op een van de albums... die het rijke leven, het rijke muzikale leven van deze Haagse band heeft voortgebracht. Navajo Tears. Waarom zeg ik dat? Er is een uh, Nederlandse band die een frontvrouw in de geleden heeft... Uh, waar de stem mij erg doet aan denken. Die hoor je straks in Alternative FM. En daarvoor hoorde je Arstidier met... Uh, Bringing Back the Field, dat is een uh, IJslandse band. Let er even op, want uh, ik geloof uh, dat ze uh, ergens in december komen ze naar dit land toe. Dan moet ik eventjes uh, gaan, gaan putten uit mijn uh, geheugen. En dat is toch nooit echt uh, een uh, hele fijne bijkomstigheid. Maar ik geloof dat ze hier 15 december in Haarlem een optreden gaan doen. Deze IJslandse band... We hebben er nog eentje tot aan uh, de halflijnen van het nieuws van half zeven. Ik zeg altijd maar, je, je kan ze maar beter overslaan. Want ja, wat uh, heb je eraan alles uh, in de wereld? Tenzij je een voetballiefhebber, dan heeft dat altijd zin. En ik moet eventjes enige reserves. Uh, want de laatste week is het mij al een paar keer voorgekomen... dat als ik ergens instart, dat je denkt dat je nog tien seconden over hebt. Maar dat blijkt het allemaal een misrekening te zijn. Goed, uh, deze hoor je dus nog... Tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven. Dat is Madonna A met Kassing en Commotion. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de MH17-strafzaak. Het OM is blij met het vonnis en zegt dat nabestaanden duidelijkheid hebben gekregen over wat er is gebeurd voor en tijdens het neerhalen van de vlucht. In een flat in Spijkenisse zijn vanmiddag twaalf woningen ontruimd. Tijdens een onderzoek in een appartement werd een explosieve stof gevonden... die vaak wordt gebruikt bij plofkraken. Gisteravond was dat ook al het geval, in dezelfde flat. Een hoteleigenaar in Boekelo in Overijssel mag een standbeeld dat naast zijn hotel stond laten veilen. De gemeente ziet zichzelf als eigenaar en wilde de veiling via een kort geding voorkomen. Maar de hoteleigenaar kon volgens de rechter voldoende aantonen dat het beeld van hem is. Het weer vanavond en vannacht in het noorden opklaringen. Morgen veel bewolking en drie of vier graden.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 Is je slim is of ben jij zo dom? Ik zat gisteren even op de sociale media en ik volg het programma Zwaardvis bij Radio Kapelle van collega Willem de Baart. En die deelde het bericht dat Christine McVie ons ontvallen is. En het eerste waar je dan aan denkt is, tenminste ik dan, aan dit nummer Little Lies van Fleetwood Mac... ...kwam ook van haar koker deze Christine McVie 79 geworden, daarvoor hoorde je trouwens Stijn Koud met een protestzong in de richting van de... FIFA in de richting van de Viva dus... De Wereldvoetbalbond, die maken het nog wel erg bond. Hier is uh, nog een bond, maar dan 007. Aha, in The Living Daylights. I'm weird Zelf hoor. Zo op deze manier. Lorem ipsum was dat uh, trouwens. Uh, als we het over wettige erfgenamen hebben van uh, de stem van Maris Cavirus. dan kwam ik uh, eigenlijk uit uh, bij deze dame. Uh, want uh, Lorem ipsum had met deze song. of heeft met deze song, want het is nog een vrij recente song. uit Volendam uh, daarmee in de belangstelling. ...weten te spelen bij bijvoorbeeld King FM En uh, de Nederlandse band zal, denk ik, ook eerdaags behoorlijk uh, gaan doorbreken. Dat uh, verwacht ik tenminste wel. Um, dat betekent dat we vanavond, als we het toch even over Alternative FM uh, hebben... ...want uh, de mensen die Lorem op zijn warm hart wil dragen, dat zijn er nogal wat. Uh, dan kan, je nu al, kan ik nu al zeggen dat hij straks in Alternative FM in het laatste uur nog een keer voorbij komt. Dus dat, uh, dat is één kant van het uh, verhaal. Um, goed, um, ik zei al... Uh, alternatieve FM vanavond... geen live muziek. Dus dat uh, is een beetje schrikken. Uh, maar we gaan op 22 december... gaan we vrolijk verder. Want dan hebben we hier... Low Erks in de studio. En dat uh, wordt... zoiets uh, als... alle lichten uit. Want zij hebben lichtpalen bij zich. Dus het wordt nog wat. Um, dat uh, is een beetje... Uh, het spoorboekje voor de komende tijd. 22 december. Dus... schrijf het uh, alvast op. Nou, heb ik het uh, verwijt gekregen dat ik niet zoveel uh, danceclassics uh, draai. Nou, dan uh, deze gelijk van dik 9,5 minuut. En is van Alexander O'Neill. And you were meant to be my lady, not my girl. Tot aan het nieuws van 7 uur. Ik zit uh, een beetje, uh, <laughs> er gebeurt van alles en ineens hoor ik niks meer, dus, uh, dus ik ben weg. Nou, dan moet je deze opnieuw starten. Oh, is dat zo? Nee, niet weg! Nee, nee, nee, nee, nee want dan ben ik aan de ben, ben playlist uh, ben ik ik kwijt. Sleep hem erin. Ja, precies ja, is, prissie, lekker, is, dan. is, nee, is lekker dan. Wat ga je dan allemaal doen? Ja, hij doet het niet. <laughs> nou ja, uh, ja, lekker. Is hij overleden, deze pc? Ja, deze gaat ook wel een beetje raar doen, jou. ja nou, ik uh, ben. Uh, ja, dan moet ik. Wacht even, ik moet eerst even een foto. Hier mag, maken. Jij, mag jij eerst even een foto Ja, want, uh, want anders dan. Uh, ja, dat is, dit is heel leuk, mensen. Uh, komt, uh, Martijn Luiten, komt er dan ook nog eens erbij. Ja, ja, ja. En ik, ik denk, ik zit vrolijk hier. En ineens is het stil op die zender. Uh, niet helemaal. Want we kunnen natuurlijk ook even de non-stop er even bij pakken. Dus, dus dat, die hebben we nog. Maar uh, ondertussen uh, weet ik uh, onder andere niet meer wat ik uh, zo dadelijk uh, moet, uh, moet gaan draaien. Dus, uh, maar goed, we gaan eens even uh, de rest even uh, erbij pakken. We zijn er zo weer, it's cold. Okay. ho oh. Uh, natuurlijk een, een beetje een hoog, uh, radio bergheik uh, gehalte dit hoor eerlijk gezegd. Wat, uh, wat er aan de hand. Ik ben blij dat ik uh, gewoon nog, uh, nog een backup heb in de vorm van een uh, non-stop systeem. Uh, de, de, het plaatje duurt 3,5 minuut uh, van Duffy. Maar we hebben nog maar twee minuten. Dus uh, hij zal er niet helemaal uit uh, komen. Mercy!